Het is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Het CDA dat veranderen wil, maar de vraag is wanneer. De Partij van de Arbeid dat het kabinet wil wegstemmen, maar de vraag is wanneer. En de ChristenUnie die vindt dat er behoefte is aan een morele agenda... Maar wat staat dan in die agenda? Daarover gaan we het hebben vanmorgen. En dat gaan we doen met Kees Veerman. Hij werd tegen zijn zin wel eens CDA-mastodont genoemd. Hij is vooral kritisch CDA-prominent, oud-minister. Zijn CDA con congresseert vandaag. Er gaat worden gepraat over de nieuwe koers. Goedemorgen, meneer Veerman. Goedemorgen. Ook bij ons aan tafel Arie Slop, Hij is de partijleider van de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. Jeroen Dijsselbloem is bij ons, de vice van de Partij van de Arbeid. En die partij die congresseert vandaag ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Dijsselbloem. En u kunt onze uitzending ook zien. Dat kan als u eventjes naar onze website toe gaat, troskamerbreed.nl. Ja, de kranten van de zaterdag. Alle kranten openen vandaag uitgebreid met politiek nieuws. Politiek is nog steeds heel belangrijk. Het seizoen is weer echt begonnen. Maar ja, toch maar even de gevoelsvraag gesteld. De NRC heeft groot op de voorpaal... Een foto staan van Job Cohen en daar staat uh, boven zelfs P van der Aars zien in Cohen geen leider meer. En op de voorpagina van de Telegraaf staat uh, bijna onvermijdelijk uh, Henk Bleken nu in een verse foto met zijn uh, jonge vriendin, uh, wat de Telegraaf op de voet volgt. Uh, gewoon is die gevoelsvraag uh, gesteld, nu uh, meneer Dijsselbloem, uh, als je zo persoonlijk uh, groot op die voorpagina's van de grootste kranten staat. Wat doet dat met je? Ik weet niet, ik heb die ervaring niet. <laughs> Oké. Okay. Dat is het eerlijke antwoord. En u wou het graag zo houden, die ervaring? Niet Nou, namelijk. Als, ik heb niet de ambitie om uh, Cohen op te volgen, als u dat bedoelt. Oké, okay, nou, dat hebben we alvast binnen. Kunnen we dit punt uh, afkruisen uh, <laughs> gehad? Uh, meneer Slob, ja, nou, u bent partijleider van de ChristenUnie. Uh, zo groot op de voorpagina soms uh, sta je. Wat doet dat met je? Nou, als het echt uh, de politieke inhoud is die je mag uitdragen en die dan wordt opgepakt en zelfs de voorpagina's haalt, dan is dat natuurlijk uh, prima. Uh, wordt het wordt natuurlijk iets vervelender als, uh, als het op een hele negatieve manier dingen worden neergezet. En uh, in zulke grote oplagen, zo het hele land gaat en overal wordt opgepakt. En er een discussie ontstaat waar je soms zelfs heel moeilijk zelf nog iets tegenover kunt stellen als dat eventueel uh, nodig is. Ja, nou, zoals je dan bijvoorbeeld ja. vandaag de NRC ziet, hè, en dan een heel groot, staat een hele grote foto op van Job Cohen. En er staat op zelfs Partij van de Arbeid of P van staat, dan zien in Cohen geen leider meer. En dat is net ja. op het moment dat je in de auto zit, op weg naar je congres. Ja, ik dacht, zucht, daar gaan we weer. Want je wordt natuurlijk helemaal gek van al die onderzoeken iedere keer... Uh... Dat het is op het moment ook helemaal niet aan de orde. Dus uh, uh, prima als er dan onderzoeken worden gehouden... maar die krijgen dan ook een eigen uh, dynamiek. Ik bedoel, dan staat er ook dat roemer 98 En denk ik, hé, hey, dat doet me een beetje aan Cuba denken. Uh, dus ik zou me er ook niet al te druk om maken... maar het legt wel een zekere druk op de schouders van de mensen... die in de voorste linie hun werk moeten doen. En dat is niet eenvoudig. En uh, ja, dan negatieve berichtgeving maakt de druk bij wijze van spreken nog wat groter. En als het positieve berichtgeving is... krijg je bij wijze spreken nog even een extra duwtje in de rug. Ja. En is dat goed voor je zelfvertrouwen? Nee, maar, Kerman, bent u wat dat betreft blij dat u een beetje uit die uh, hitte van de dagelijkse politiek weg bent? Ja, daar ben ik heel blij mee. Uh, ik heb ook nooit op de voorpagina gestaan. Kan nog wel hè, als uh, u vandaag uw best doet. Ja, nou dat zou ik ook wel doen. Maar niet om op de voorpagina te komen. Nee, nee, maar, nee hoor, ik vind dat prima. Ik maar, vond mij zeer op mijn gemak. Ja. Maar de hitte van, van de politiek, waarmee je dan dus inderdaad zo op die voorpagina's komt... daarvan denkt u, nou laat dat maar aan mij voorbij gaan. Ja, dat heb ik altijd wel gevonden. Uh, en uh, vorig jaar is dat een beetje onderbroken geweest... door uh, ja, zeg maar, al de commotie die er was rondom de keuze die de partij maakte. Maar daarna is het weer uh, rustig geworden. Ja. En dat is comfortabel. Ja, want het doet natuurlijk wel iets met je ook als persoon. Het, het, ja, het, het is nou, toch het niet is, fijn om wakker te worden, laten we wel wezen... en de krant uit de bus te halen en dan zoiets te zien. Ook nee. voor Cohen lijkt me dat toch heel vervelend. Uh, het is overigens, ik heb die enquête zelf ook ingevuld... het is trouwens wel een rage om te enquêteren onder Kamerleden. Ik heb er deze week drie voorbij zien komen van verschillende kranten... die mm -hmm. een enquête in de Kamer rondstuurt... De vraag ging over de toekomst. Over de toekomstige leider, dat ten eerste. Maar ten tweede, ik denk dat het voor Job Cohen is niet leuk Het is wel, uh, mij valt op hoe hij hiermee omgaat. Hij is ongelooflijk nuchter. is Gewoon een heel ervaren uh, man. Die uh, pieken en dalen in populariteit heeft meegemaakt. En daar buiten gewoon nuchter mee omgaat. Dus uh, ja. ik bewonder wel hoe hij daar uh, niet laconiek... Maar wel nuchter mee omgaan. Ja, nou hebben we het over de gevoelsvragen en die voorpagina van de NRC. Het gaat natuurlijk een groot verhaal, enquête. U noemt het al het woord over wie de Partij van de Arbeid achterbannen. Dan gaat het vooral over provinciale bestuurders het liefste zouden zien als toekomstig leider. En dan wordt inderdaad Asje genoemd. Hè? Heeft u dat ook zo ingevuld, die enquête? Nee, ik heb uh, Cohen ingevuld. Ik vind het uh, namelijk dat de discussie over waar we als Partij van de Arbeid staan. Uh, niet moet worden gevoerd over uh, personen. Personen zijn heel belangrijk, maar ik vind het echt uh, een verkeerde insteek. Om te zeggen, nou, als we maar een ander iemand daar neerzetten... dan zal het ongetwijfeld weer goed gaan. Uh, dat, dat, dus ook dat, met asje gaat het niet goed dan? Um, dat is een interessante strikvraag. En mijn stelling zou zijn dat het vervangen van een poppetje... is niet het antwoord waar kiezers op zitten te wachten. De kiezers oh. uh, verwachten een helder verhaal voor de uitdaging die voor de toekomst klaar ligt van Nederland. Dat is een verantwoordelijkheid voor de Partij van de Arbeid als geheel... als Tweede Kamerfractie als geheel. Uh, en niet alleen van Job Cohen. Kiezers kiezen toch op een persoon. Ook. Dat kan je toch niet meer ontkennen. Dat is toch gewoon flauwekul om te zeggen... dat het alleen maar gaat over een programma. Toch ook ja, maar dan zou je zeggen dat uh, bij de SP het niets te maken heeft met de SP... maar alleen maar met Emiel Hoemer. Ik denk hmm. toch dat het in de politiek ook nog gaat om inhoud... en opvattingen en ideeën tenminste... Het ze dus heel jammer vinden als dat niet meer zo zou zijn. Uh, dus het is tenminste een combinatie van beiden. Dank wel. Nieuwe tijden, dat zijn het wel. Nog een ander krantenbericht. Uh, uh, ja, meneer Veerman, het leek ons interessant voor u. Het gaat in de, een verhaal in de Volkskrant over de ontmaskering van uh, Stapel, Diederik Stapel. Professor aan de Tilburg in, oh, Tilburgse Universiteit geweest. Uh, hij blijkt allerlei data vervalst te hebben. Dat blijkt uh, ook niet gecontroleerd te zijn. U zelf uh, bent betrokken bij de Universiteit Wageningen. Dit lijkt mij een nachtmerrie voor een universiteit als er zoiets gebeurt. Ja, en ik ben ook betrokken bij de Universiteit van Tilburg. Ook dat. Uh, sinds uh, 86. Uh, dat is een nachtmerrie voor een universiteit. Ja, uh, maar het is ook een nachtmerrie voor de wetenschap en een nachtmerrie voor de persoon zelf. Ja. Want uh, zelf je data maken is de grootste zonde die je in de wetenschap kunt begaan. Want het is, in de wetenschap nu juist gaat erom dat je probeert zo objectief mogelijk... en zo degelijk mogelijk en zo controleerbaar mogelijk... Uh, je bevindingen aan iedereen te communiceren. Zodat ook iedereen daar een opvatting over kan ontwikkelen. Zodat we met elkaar komen tot een beter inzicht. Ja, het lijkt mij daarin dan dus ook een nachtmerrie voor de maatschappij. Want heel veel in de maatschappij wordt natuurlijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat is, dat is juist uh, het erge. Het, het, uh, zeg maar, het ondergraaft de, de positie van de wetenschap. Denk even aan het beruchte IPCC-rapport over klimaatverandering... waarin twee buitengewoon storende, maar op zichzelf kleine fouten stonden... in relatie tot de vele onderzoeksresultaten die daar werden gepresenteerd. En dat ondergraaft dan meteen het vertrouwen in het geheel. Ja. Uh, en, en dat is begrijpelijk vanuit de, ja, zeg maar de, de, de burger die daartegen aankijkt. En dat is ook uh, buitengewoon, buitengewoon slordig. Want juist dat gebrek aan vertrouwen of dat afknabbelend vertrouwen... dat is natuurlijk wel een van de grote problemen... waar de maatschappij op dit moment mee zit. Ja, in, in, vanmorgen had u Anton Havenkort hier... die het aardappelonderzoek in Wageningen... Uh, dus uh, belangrijk onderzoeker. En daar werd de vraag gesteld... ja, die genetische modificatie van planten, hè, dat, daar willen we niet aan. En hij hield vanuit zijn wetenschappelijke... Zei. Er is dus niks mis mee, maar mensen geloven het niet. En eh, je krijgt natuurlijk een beetje het tijl ouderspiegel effect als er dit soort dingen optreden. Dan zeggen ze, tijl zei ook... de mensen houden niet van me, maar ik heb het er zelf naar gemaakt. Ja. En als er dus veel van dit soort fouten is... dan nou ondergraaft dat de autoriteit van de wetenschappen... die voor ons natuurlijk toch in de westerse wereld een baken is... waarop wij ons beleid, maar ook onze overtuigingen uh, baseren. En dat is dus jammer. Ja. Ja, maar u zit in, uh, in, in Wageningen en u zegt... u bent ook betrokken bij, uh, bij Tilburg al heel lang. Wat betekent dat dan voor uh, zo'n college van bestuur... om dit dit soort dramas te voorkomen in de toekomst? Nou, het is voor het college, het college van het bestuur van Tilburg... uit mijn gevoel buitengewoon adequaat gereageerd. Uh, meteen schoon schip gemaakt. Um, een onderzoekscommissie van buiten erop gezet. Die snoeiharde conclusies uh, heeft getroffen. Uh, en daarmee zijn persoonlijke consequenties aan verbonden geweest. En hoe je dat moet voorkomen, is op vroege signalen achtgeven. Dus er waren al uh, een vroegtijdig die kwamen er toch signalen. En die dus nooit negeren. Nooit negeren. Ja, is slap? Nou, je moet ook zorgen dat, uh, het, uh, dat het, zeg maar, ook laagdrempelig gemeld kan worden. En uh, er is ook een onderzoek geweest, nu pas geleden naar buiten gekomen, de alle universiteiten. Dan blijkt dat vanaf uh, 2005 er zo'n 102 zaken waren geweest. Klopt waar, dat onderzoek? Uh, nou, dat is, denk ik, wel, geeft wel redelijk wat weer, denk ik. Waar 27 uh, uh, situaties uh, zaken gegrond zijn verklaard. En er zijn ook een aantal maatregelen genomen. En toen viel op dat bijvoorbeeld in Tilburg was de zaak stapel... was eigenlijk de eerste keer dat het aan de aan de boven kwam. Een Universiteit van Utrecht had wel 30 uh, meldingen gehad. En wat zat daarachter? In Tilburg, uh, naar ik begrepen heb, moest je als, als je twijfels had... en een en, aarzeling of iets goed ging, moest je het melden bij de rector... In, in Utrecht had men een vertrouwenspersoon, een wetenschappelijke integriteit, uh, uh, waar mensen gewoon terecht konden en makkelijk ook meldingen uh, konden maken. En ik denk dat daar zit ook een, iets naar de toekomst toe, denk ik. Universiteiten zullen zelf ook maatregelen moeten nemen en, en zorgen dat er ook laagdrempelig gemeld kan worden. En het direct ook naar buiten brengen op het moment dat er wat fout gaat. Goed. Ja, meneer Dijsselbloem, je moet ook als politicus vaak uh, uh, je meningen baseren op onderzoek. Hè? Heeft u wel eens twijfels? Uh, klopt dit eigenlijk wel, al die cijfertjes? Over de koopkracht of over de werkloosheid, al die cijfers van het Centraal Planbureau? Ja, nou, kijk, dus, um, de wetenschap uh, doet ook veel voor de overheid. Uh, ik heb ook gewerkt bij een ministerie. En dan zie je toch ook gewoon dat de opdrachtgever ook invloed heeft in alle fasen van het onderzoek. Um, Daar is in de Kamer ook wel eerder over gesproken. Maar probeer het maar eens te doorbreken. Hè. Dus dat begint al bij het formuleren van de onderzoeksvragen. Uh, daarin begint al vanuit zo'n ministerie uh, te sturen. Nou, doe dat maar liever niet, uh, Richt je maar meer daarop. Gek genoeg, ver, uh, vergroot u concepten... mijn vertrouwen in de wetenschap nee. op deze manier niet? He? Nee, maar ik zie gewoon, dit, dit zijn echt processen die ik van dichtbij heb gezien. Dit doet ze recht voor. Uh, Wordt en... vaak bekritiseerd, het Centraal Planbureau in deze, dat ze of te links zijn, hè, omdat de baas bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid is, of dat anders u zegt, zegt dat nu, te, daarmee te bevestigen, dat de regering bij de onderzoeksvraag al een beetje stuurt naar een boogduikkom. Bij de planbureaus die zorgen overigens veel minder. Die hebben toch een belangrijke mate een vaste financiering en kunnen redelijk onafhankelijk hun werk doen. Krijgen juist daarom op hun kop dan vervolgens van ministers die zeggen het is te links of te rechts. Dat vind ik altijd een, weer een vertrouwenwekkend teken. Dus dan ja, ja. hebben ze blijkbaar hun onafhankelijkheid hun werk kunnen doen. Maar de vele onderzoeksgelden die gewoon in de loop van het jaar worden weggezet. Onderzoeksopdrachten die worden gegeven aan universiteiten en instituten. Ja, het is de onafhankelijkheid soms ook nog wel eens in het geding. Ja, maar dat hangt en toch de... samen met de integriteit van de onderzoeker. Hè? Ja. Als je als onderzoeker of groep van onderzoekers... zo'n opdracht eigenlijk laat voorschrijven... dan vind ik dat het met je integriteit te maken heeft... In hoe je die opdracht dan vervolgens accepteert. En de randvoorwaarden daaromheen. Het belangrijkste blijft toch dat de wetenschapper zich... ook al wordt hij ingehuurd om een bepaald vraagstuk... ze licht erover te laten schijnen, ten alle tijden... Uh, zodanig rapporteert dat anderen kunnen beoordelen hoe die dat gedaan heeft... en wat de consequenties zijn en welke mogelijke uh, vormen van kritiek er zijn... en die dan ook uh, publiceren kan. De wetenschap is gebaat met maximale openheid altijd geweest. En zodra dat wordt gefrustreerd of, of afgedampt, ook door een opdrachtgever... dan moet een wetenschapper zeggen, daar doe ik dus niet aan mee. Maar die beroepsethiek die komt er steeds meer onder druk. Uh, onder druk van commerciële opdrachtgevers, onder druk van prestatieindicatoren. je moet publiceren. Mm. Of, of gewoon de druk van ik wil graag in de media. Wat volgens mij in dit geval ook wel meespeelde. Ja. Het, was, het waren ook vaak hele mediatechnisch zeg maar, interessante verhalen... die ja. gepresenteerd werden. Ja. Ja. Okay. Verzonnen. Verzonnen. Ja. Nou, okay. de, deze uitzending gaat alleen maar over feiten. Althans, we doen ons uh, best. En daar gaan we zo uitgebreid verder over praten. Weekoverzicht. Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar het roer lijkt helemaal om te gaan. Het CDA heeft een nieuwe koers, zoekt een nieuwe leider... en in Den Haag gonst het van de namen. De Haagse Morris is daarbij, wie zegt dat hij niet wil, die wil het wel. En wie naar voren wordt geschoven, die wordt het meestal niet. Eén naam wordt wat mij betreft te weinig genoemd. En dat is de naam van Siebrand van Haasman-Buma. Zegt Jack de Vries. Hij was veelbelovend staatssecretaris op Defensie... tot een affaire een voorlopige streep haalde door zijn carrière... Zijn eigen naam liet hij ook wel even rondzingen, maar... Maxime Verhagen heeft gezegd, hè, mijn imago staat me in de, in de weg. Dat geeft alleen maar uh, discussie. En of ik het nu leuk vind of niet, dat, dat, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ah, zie mij niet als, als, de, als de kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Zeker niet. Zeker niet, dus onthoud die uitspraak. Maar wie dan wel? Camille. Ik hoop eigenlijk dat Camille uit dat vliegtuig terugkomt... en zegt, ik zie de koers van het CDA. Wauw. Ik ga weer knallen. Zegt Henk Bleker, die er zelf ook al niet over wil nadenken... maar dat van anderen wel wil. Ik zou dat graag van Eurling zien. Ik zou dat graag van de Jager zien. Maria van Meijsterveld, het kan zijn Lisbeth Spies. Die zijn eerder aan bod om er goed over na te denken... Dan Henk bleek uit Groningen. Klaar is Kees. Klaar is Kees. Maar het roer is om en alles is anders in dit nieuwe jaar. Zo is de ooit zo stoere vakbeweging versplinterd en moet vanaf de grond weer worden opgebouwd. Eigenlijk zou je een soort puzzeltje moeten willen leggen rond die nieuwe vakbeweging. En dan de hypotheekrenteaftrek. Ook al zoiets dat vorig jaar nog stond als een huis en nu op springen lijkt te staan. Zelfs de banken vragen om verandering. Ik heb nog geen voorstellen van de banken gezien. Ik moest het dus uit de krant vernemen. Uh, laten we even afwachten. Het kabinet is duidelijk. We hebben afspraken gemaakt. Daar houden we ons. Samen, we komen wel met de visie in het voorjaar. Een voorjaarsvisie. Niets is zeker en zelfs dat niet. En dat geldt ook voor het verdrag dat Nederland met België tekende... over de Hedwige polder. Wij denken dat wij een andere oplossing hebben voor de polder... dan uh, letterlijk is afgesproken en wij zoeken nu uit. En we doen er nu alles aan om daar ook steun voor te krijgen. Iets anders doen dan is afgesproken en daar ook steun voor krijgen. Misschien is dat wel de kunst in de politiek. Hoe dan ook, er is een spannend nieuw jaar ingegaan, een nieuwe lente, een nieuw geluid en voor het CDA een nieuwe koers, een nieuwe leider. Ik ga op zoek naar mensen die uh, geschikt en beschikbaar zijn. En uh, dat moeten mensen zijn die authentiek zijn, die charismatisch zijn, die echt CDA er zijn. Er zijn hier nog geen verkiezingen, maar als ze er zijn, dan staat die leider er straks ook, verzekert de partijvoorzitter. En tot die tijd wordt er in het buitenland geoefend. U vraagt mij een soort van Obama voor alle kippen te zijn. Ik heb zoveel te doen in de wereld. Er zijn zoveel dieren. En de wereld is zo groot. Ik ga me daarop concentreren. Tros, Radio 1. Ja, het is bijna tien voor half twaalf. En u luistert naar Tros Kamerbreed. In tot twaalf uur praten we met Kees Veerman. Prominent CDA-lid. Mastodont zullen we nooit meer zeggen. Daar wordt u hels van, geloof ik. Nou, kijk, mastodonten zijn er niet meer. Hè. Uh, en als ik daartoe word gerekend, dan moet ik me elke ochtend weer realiseren dat dat <laughs> nog steeds niet waar is. Ja, oké. Okay. Prominente seria dus en oud-minister natuurlijk, Jeroen Dijsselbloem, hij is vice-fractievoorzitter. Uh van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. En Arie Slop, de partijleider van de ChristenUnie. En natuurlijk ook de fractievoorzitter van die partij in de Tweede Kamer. Meneer Veerman, laten we eerst maar even met u beginnen. U heeft zich in het verleden grote zorgen gemaakt... over de keuzes in, in van uw partij. En vooral ook om aan deze coalitie mee te doen. Uh, maar er is nu een koerswijziging aangekondigd. Dus kortom, uh, uh, het oude CDA, zoals u dat graag ziet... Uh, heeft u weer terug met dat rapport wat gisteren. Uh, naar buiten is gekomen en vandaag aan de congres wordt gepresenteerd. Nou, dat gaat wel een beetje vlot. Waar ik me tegen verzet heb, destijds was niet de, een, een, een verbindenis samen met de VVD. Integendeel, daar hebben we als CDA altijd goed mee kunnen regeren. Uh, maar ik verzette mij tegen de constructie met de PVV, waarbij de PVV wel verantwo geen verantwoordelijkheid en wel invloed kreeg. En dat leek mij een niet uh, in het belang zijnde constructie voor, uh, voor het land, maar ook niet voor de partij. Nou, daar moeten we het verder nou niet meer over nee. hebben. De feiten wijzen uh, het zelf uit. We krijgen nu een uh, doorbrocht verhaal: uh, een, een strategisch verhaal, een verhaal wat uh, het christendemocratische geluid weer uh, ademt. Maar waar natuurlijk nog heel veel over moet worden gesproken in de partij. Want we zijn na het congres van oktober vorig jaar... ja, voor vorig jaar natuurlijk uit elkaar gegaan. Met schrammen en bulten en, en open wonden. En, en er is van weerskanten weinig gedaan. En, en die, die kritiek wil ik mezelf ook aantrekken. Um, en, en om dat te herstellen. En er is veel meer gedaan. En daar heb ik ook aan meegedaan. Dat zij ruiterlijk er erkend. Um, om die kloof niet te dichten. Ja, maar is, dit, is dit een hersteloperatie wat nu op papier staat? Die, van die... Ja, dat is het begin van een hersteloperatie. Want dit, uh, dit papier gaat de partij in. De, de zaaltjes en de kringen in. En het proces wat nu gaat gebeuren moet leiden tot... Een, uh, niet alleen ook een nieuwe visie, maar een gedeelde visie. Een visie waarbij we als christendemocraten kunnen zeggen... daar staan wij voor en dat zijn we met elkaar eens. En we gaan niet meer zo met elkaar om... zoals we dat in het afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan. En inhoudelijk, want u heeft het boekje natuurlijk ongetwijfeld gelezen... Uh, Kiezen en Verbinden heet het. Bent u dan blij met wat u leest, blij met wat daarin staat? Met de, met de geest die daaruit spreekt, ben ik daar blij mee en al was het alleen al de titel, hè? kiezen en verbinden. Kiezen, dat duidt op het maken van, uh, van hel, heldere uh, afbakeningen van wat je wel en wat je niet voorstaat. En verbinden is altijd de karakteristiek geweest van het CDA, van de christendemocratie. Je moet de uiterste van links, hè, de, de staat, zeg ik dan maar even, of in ieder geval de, de, de staatsregulatie en de markt aan de andere kant, proberen te verbinden. En de ene keer doe je dat in een combinatie met de ene, en de andere keer doe je het in een combinatie, maar altijd vanuit de intentie om de samenleving te dienen. En om ervoor te zorgen dat de maatschappelijke vrede. Dus dat we met elkaar in dit land uh, een beetje aardig kunnen leven. En zorgen voor elkaar. En ja. niet een bepaalde, uh, een bepaalde groep de bovenstroom laten zijn. Maar zoals u het nu verwoordt. Lijkt het dan toch dat er in dit boekje beschreven staat. Waar eigenlijk het CDA waar u zich in het verleden mee verbonden heeft gevoeld. Uh, uh, eigenlijk een beetje naar terugkeert. De, de, de de koers van uh, uh, niet verbinden, de koers van uh, mensen uit elkaar spelen... die wordt hiermee verlaten. Dat hoop ik wel, maar het is een begin. Uh, en tijdens uh, het congres van uh, uh, destijds... Uh, daar was ik nooit de voorstander van. Omdat juist daar de scheiding viel. En dat gaat niet over de percentages die daar, uh, die daar zijn uitgekomen met die stemmingen. Maar überhaupt, wij zijn geen partij die uh, congressen... Bovendien staatsrechtelijk kan het niet laten beslissen over regeringsdeelname, Maar wij kennen die cultuur niet. Wij hebben de cultuur van elkaar opzoeken en elkaar heel houden. En wij hebben nu een situatie bereikt dat... In de afgelopen tijd, dat we, uh, wanneer er kritiek is, dat meteen als deloyaliteit wordt gekenschetst. Dat is niet goed. Dat is niet goed. De kritiek moet kunnen komen en de kritiek moet. Uh, dat is ook een karakteristiek van ons, toch een eerste klaas binnenskamers. Maar ik heb mij ook bezondigd, hmm. ik zeg het nogmaals, aan het uh, een niet goed vormgeven daarvan. U, u heeft dat nou drie keer gezegd. Ja. Heeft u daar spijt van? Daar heb ik spijt van, ja. Ja, want dat had niet gemoeten, maar de omstandigheden waren van twee kanten zo dat het bijna niet anders meer kon. Ik heb uh, te horen gekregen dat, ik, uh, dat er met mij gesproken zou worden. De heer Bleker heeft drie keer een afspraak met me gemaakt, drie ja, keer het uh, hartstikke druk nu. Ja, maar destijds nog niet, geloof ik. Ik oh. kan het niet naspeuren, maar dat is niet, is niet van gekomen en dat is dus jammer. Niet dat ik daar nu op zit te wachten. Maar we hebben van twee kanten niet ons best gedaan... om die kloof die daar ontstaan is, die niet de CDA's was... om die te dichten. En dat moet nu wel gebeuren. Maar heeft u heeft nooit meer iemand van de top van de partij gesproken? Of Maxime Verhagen? Of nee, gebeld? Nee, nee, daar is het niet van gekomen. En dat is te betreuren van twee kanten. U heeft ook nooit gebeld, initiatief of nummer kwijt? Nee, nou, ik heb in ieder geval gewacht op uh, toezeggingen van ontmoetingen... en die zijn er niet van gekomen. Dat kan om druk te gelegen hebben. Het is er niet gebeurd, maar daar moeten we niet meer over hebben. We moeten zeggen, dit is een start. Uh, Rut Petom is, uh, is heel goed bezig, neemt het heel serieus... En, en grijpt nu de mogelijkheid aan om de discussie in de partij... op basis van dit stuk te beginnen met de allereerste bedoeling... verbinden van de partij zelf. Dan denk ik dat u straks naar het congres toe gaat en de nou, mensen daar de hand gaat drukken. Nou, ik ga iedereen de hand drukken, maar ik vermijd nog even om daar te verschijnen. Want dat zou de indruk kunnen wekken dat ik daar nu kom en zeg van nou, nou het roer lijkt een beetje om en nou heb je hem er ineens weer. Maar ik ben ten alle tijden bereid om bij te dragen om uh, dit proces wat, uh, wat essentieel is voor de vorming van de partij en de stabilisatie van de partij om daaraan bij te dragen. Ja, Agri lop is dit een, een, een nieuwe koers van het CDA uh, waar u zichzelf een CDA, u bent daar natuurlijk uh, geen lid van, maar waar u zich wel in het verleden en ook van de week geloof ik nog in een toespraak zorgen over heeft gemaakt? Nou, wij, wij als ChristenUnie voelen we ons wel verbonden met het CDA. We komen ook uit dezelfde uh, traditie, uh, de christelijk-sociale uh, traditie. En wij hebben het wel erg, als, als, ook wel als pijnlijk en vervreemdend ervaren... wat ze uh, hebben gedaan door in dit kabinet stappen met deze constructie... en ook met dit programma. Het, ook hun eigen verkiezingsprogramma in 2010... Uh, was niet het CDA zoals ik het altijd kende. Het was een, een, eigenlijk een soort VVD-light-programma. Uh, nee. Veel namelijk ook op markt. Dat verbinden en die gemeenschap zoeken, dat zat daar veel minder uh, in. En dat, dat is ook uh, inherent nu aan het aan het coalitieakkoord. Dus als ik nu dit rapport lees, dan denk ik, hé, hey, uh, ik, ik zie daar ook weer dingen in terug die ik herken en waar ik me ook mee uh, verbonden voel. Uh, ik kom van oorsprong wel uit de omgeving van Rotterdam, waar ze zeggen geen woorden, maar daden. Dus dit is papier en dat is belangrijk. Je moet erover spreken. Maar uiteindelijk komt het er natuurlijk wel op aan dat je ook in de politieke praktijk laat ja. zien waar je voor staat. En ja, dat wordt volgens mij spannend. Want als ik dan uh, een aantal aspecten zie in dit rapport... Uh, en ik kijk naar het gedoogakkoord en naar het coalitieakkoord... maar ik kijk ook naar de komende discussies die er zullen zijn... in de komende maanden uh, over misschien nog uh, grotere bezuinigingen... 5, 7 miljard, misschien nog wel meer... Uh, en ik leg daar, dat rapport er dan bij... dan, uh, dan zal dat wel uh, ja. behoorlijk uh, op spanningen komen te staan. En ja. ik, ik wens het CDA heel veel moed en lef toe... om dan ook gewoon voor je principes te staan. En kunnen ze ook op de steun van de ChristenUnie overigens rekenen... als dat nodig is. Ja. Zeg ik in alle bescheidenheid, ja, ja. hebben bij maar vijf zetels. maar ja. uh, Want het gaat uiteindelijk wel om het belang van ja. het land... En, en, en wat goed is voor onze burgers. Ja, maar je bedoelt, dan kan het CDA rekenen op onze steun... maar dan bedoelt u het CDA van dit rapport kan rekenen op onze steun... en niet het CDA zoals we uh, het in het regeerakkoord zien, bedoelt u? Nou, er is een aantal aspecten in het regeerakkoord waarvan wij zeggen... prima, ga ermee door, maar ook heel veel dingen waar we heel veel moeite mee nee, hebben. Even voor de duidelijkheid, ja. voor u is een sympathiek CDA dat van dat rapport? Het, het, het CDA van het rapport is uh, meer het CDA waar ik me mee verbonden voel... dan het CDA wat ik nu op basis van het regeerakkoord ja. zie werken. Al zeg ik er wel gelijk bij, het is nog wel erg abstract hoor. Het moet ja. nog veel meer kleur krijgen, maar dat is misschien aan de leden. Dat laat ik natuurlijk ook aan de partij, daar hoor ik ja, me ook niet mee te bemoeien. Ja. Heel, heel even naar uh, Johan Dijssel opnoem, want uh, ik realiseer me ook dat we... zoals we hier aan tafel zitten, hebben wij de voormalige coalitie aan tafel... Partij van de Arbeid, ChristenUnie, CDA. Is dit... Uh, uh, CDA, zoals we dit in dit rapport zien... is dit ook het CDA waar de Partij van de Arbeid... wel weer mee zou willen samenwerken? Nou, ik zie uh, absoluut veel meer raakvlakken in dit rapport... dan met de koers van CDA de afgelopen paar jaar. Um, dus ja... Er zitten ook nog heel veel discussiepunten in. Ik die zie dat men pleit voor een vlaktax. En die zou dan sociaal zijn. Nou, daar heb ik nog niet de onderbouw van gezien dat dat kan. Dus daar, ik geloof daar niet in. Um, maar het is interessant wat er gebeurt inhoudelijk. Het is ja. ook spannend. Want kijk, men zit nu in een coalitie. En men zegt. Ja, de handtekening staat eronder. zijn we trouw aan. Dat is prima. Dat is te respecteren. Uh, maar. Die coalitie kan in principe, als men het samen eruit komt... nog meer dan drie jaar blijven zitten. Ja. De verkiezingen zijn pas voorzien in 2015. Wat doe je met zo'n rapport waar echt een andere koers in staat... Ja. terwijl je nog meer dan drie jaar een handtekening hebt staan... Nou, en dat dus meer dan drie jaar gewoon hard rechts-VVD-beleid... met een PVV-smaak uh, gaat zitten verdedigen. Ja, nou, dat het is, is, het is wel erg ingewikkeld. Het is meteen natuurlijk ook de vraag die we aan uh, Kees Veerman uh, zouden willen voorleggen. Want met dit rapport wordt duidelijk waar het CDA in de toekomst voor staat. Maar voorlopig moet het CDA nog volgens het oude regime doorregeren. Is dat houdbaar, denkt u, voor het CDA? Nou, we laten we eerst vaststellen dat het hier gaat om een koers... voor de volgende 10, 15 jaar... Een tweede constatering die we kunnen doen. is dat, zoals ik net zei. dit rapport bedoeld is om de partijen weer te verenigen. rondom zijn basisprincipes. En uh, Dijsselbloem zegt terecht. er zitten een aantal. En, uh, zegt Arie slop ook. een aantal dingen die moeten worden uitgewerkt. Maar wat je daarin toch terugvindt. is dat de grote, de grote vraagstukken. pensioenen. Europa. de uh, woningmarkt. Uh, de hele financiële sector. Uh, het onderwijs. Uh, de. de. de. de migratie, duur, duur, duurzaamheid. duurzaamheid. Dat dat dus elementen zijn die, voor, die vanuit de christendemocratie nu om nieuwe antwoorden vragen. En, ja. en daar moeten we de komende tijd voor benutten. Om dat goed in de partij en de door inbreng van velen een heldere uh, en concrete koers te laten worden. Die uitmondt straks in het verkiezingsprogramma. Ja, maar en met andere aspecten En hoe lang dat dan duurt. Uh, de huidige samenwerking, ja, dat zal de praktijk uitwijzen. Want uh, ja, elke dag dienen zich problemen aan die om een oplossing vragen... en die kijk, waarvan je moet kijken of dat je het dat met elkaar eens kunt worden. Maar goed, het is toch heel lastig, lijkt mij, voor een partij... en dat hoor ik Dijsselbloem en ook Slob ook zeggen... Uh, om vanuit een bepaalde kerngedachte te werken... maar van, omdat er nu eenmaal een handtekening onder een greerakkoord staat... iets anders te moeten doen. Ook al is dat een kerngedachte die voor de komende vijf of tien jaar geldt. Ja, maar... De praktijk is wel de praktijk van nu. Ja, de praktijk is de praktijk van nu. Maar dat, dat betekent ook dat de fractie van het CDA in de Tweede Kamer... die is verantwoordelijk voor de koers die zij varen... in het kader van een gesloten akkoord met VVD... en een gedoogakkoord met de PVV. En de partij zelf, daar is een beweging op gang om zich opnieuw te oriënteren op zijn wortels en, en dat concreet vorm te geven. En maar die twee processen kunnen best uh, enige tijd langs elkaar lopen. Maar wat vindt u? Zou u het geloofwaardig vinden? Nou, dat hangt ervan af hoe straks in concreto ook uh, wordt gereageerd uh, als er straks extra moet worden bezuinigd. Dan komen er hele concrete vragen. Als ja, nou, uh, we een voor, voor, voorbeeld dan noemen, hè. als straks er bezuinigd moet worden, dan, dan, dan is dat regeerakkoord wat is afgesproken ook op de financiële basis eigenlijk weg. Want de crisis is toegenomen, er is dus een nieuwe situatie. We moeten extra bezuinigen, zegt de premier dan aan de, de partners aan tafel. En dan, uh, maar we hebben afgesproken de hypotheekrente aftrekken. Dat blijft zo het is. Maar het CDA heeft nu gezegd, eigenlijk willen we dat daar ook naar gekeken moet worden. Is dat dan zo'n moment dat dat nieuwe CDA dat nieuwe geluid moet laten horen? Nee, dat denk ik niet. Ik oh. denk dat uh, zo'n ingewikkeld vraagstuk als de hypotheekrente nee, aftrek... ja, maar een voorbeeld. Ja, nou, dat, maar dat is meteen een heel belangrijk voor, voor, voorbeeld. Want het is niet alleen de hypotheekrente, het is de hele woningmarkt. Uh, en dat vergt een heel goed uitgedachte oplossing... die uh, nog niet binnen drie maanden verzint. Want we hebben er, er zoveel jaren over gedaan... om het vraagstuk überhaupt op de agenda te krijgen. En ik denk dat we dus die komende tijd moeten benutten... om daar een goed uitgewerkt plan voor te maken. Maar als ik dan toch heel even... want laten we het dan inderdaad niet vastzetten... op die hypotheekrenteaftrek. Maar er staan acht belangrijke thema's in dit strategisch beraad. En die zijn niet voor niks genummerd. De eerste drie zijn identiteit pluriformiteit. De tweede duurzame dynamiek... De derde via Europa in de wereld. Nou, dat zijn nou net de thema's waarop het CDA het volgens dit rapport... fundamenteel oneens is met de gedoogpartner PVV. Hoe ziet u die spagaat? Hoe kan op deze thema's straks worden samengewerkt met de gedoogpartner PVV? Ja, we moeten even bedenken hoe die samenwerking tot stand gekomen is. Er moest worden geregeerd en er was geen meerderheid te vinden... Uh, uh, op dat moment tussen partijen. Uh, buiten de PVV. En toen is deze constructie ontstaan. Ik heb, het, uh, ik heb het nooit uh, begroet. Ik heb het altijd uh, een, uh, een, een verkeerde constructie gevonden. Ja, u, heeft maar toen hij in bestaat. De, u heeft toen uh, zelf in, uh, in een brief uh, aan, aan, aan uw partijleden gezegd: de beoogde coalitie is uh, nog in het belang van het land, nog in het belang van onze partij. Nou. Nee, dat is juist, dat vind ik nog steeds. Maar nu is die er. Hè? Dus dan daar moet je daar maar gemaakt. uitzitten. Er zijn afspraken gemaakt, maar dan en... moet je daar maar uitzitten. Nou ja, de, de vraag: dat, dat moet wel de, de intentie moet zijn om je afspraken na te komen, maar als er op concrete punten. Straks uh, gekozen moet worden, dan, dan zal het zo zijn dat wij verder kijken dan, dan, deze, dan deze coalitie. En dat we zeggen van tot hoe ver kunnen wij hierin meegaan? En dat wordt natuurlijk dat wordt natuurlijk wel lastig. Dat moeten we niet uh, verbloemen. Maar we moeten onze intenties waar blijven maken... dat we zeggen, we zijn goed voor onze afspraken. Als we, uh, ook al zouden we het in de toekomst anders willen. Dat laatste, dat begrijp Eigenstel. ik. Uh, goed zijn voor de afspraken, dus zo hoort dat ook. Uh, dat mag je ook van elkaar verwachten als je in een coalitie zit. Maar ik moet er zelf toch alweer even denken aan 2009... toen we met de toenmalige coalitie van Partij van de Arbeid, CDA en ChristenUnie... Uh, ook voor een situatiekamer te staan, dat we... Uh, dat ons coalitieakkoord zeg maar, nog onvoldoende antwoord gaf... Op de, op de problemen die er toen waren. En toen zijn we ook bij elkaar gezitten. Dat heeft al even geduurd, maar dat was wel nodig. Om opnieuw te kijken. En toen hebben we ook gezegd, er zijn geen taboes. Uh, uh, en toen hebben we ook uh, stappen gezet... die geen van de drie partijen in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd. En daar hebben we uiteindelijk wel afspraken over gemaakt. En zo'n situatie gaat... Na nou, alle grote waarschijnlijkheid eind februari, begin maart ook ontstaan. Als er weer extra opgaves uh, liggen, dan ligt het dus weer open. Ja. Dan, dan zijn er ook geen taboes. Dat hebben de partijen nu ook al uitgesproken. En dan lijkt het me niet logisch dat het CDA nu met een prachtig rapport zegt: van nou, dit is echt nodig voor ons land. Er wordt zelfs ook een verbinding gemaakt met de crisis waar we nu in zitten. Precies. En zeg maar, we gaan pas in 2015 er invulling aan geven. Dan, dan, dan kun je het gebruiken. Ja, dit dat dit zou dus niet... Dat, dat, vindt u dat raar. Nou, ik, ik zou dat toch wel wat raar vinden, ja. En, en uh, ik, ik hoop dus dat ze het lef hebben om dan juist wel elementen daarvan... nu ook een plekje te geven in de afspraken ja. die ze gaan maken. En in de geval ook het CDA... Bedoel, ja. Het, het hele verhaal van nee, zijn geen taboes is natuurlijk gewoon niet waar. Geert Wilders heeft gezegd, hypotheekrente hypotheekrenteaftrek is niet bespreekbaar... anders moeten er maar verkiezingen komen. Hij heeft wel gezegd, uh, het mes kan nog voor miljarden in ontwikkelingssamenwerking... Uh, dus ja, geen taboes. Zo, zo zijn ze het proces niet ingegaan. En als de CDA het rapport en de opvattingen daarin serieus neemt... en ik neem aan dat ze dat doen... Uh, dan wordt dat dus een hele harde aanvaring. En dan kun je bijna niet met dit rapport in de hand verder met de PVV... tenzij Wilders een hele grote bocht maakt. Snap je? Dus dat verhaal ja, dat van is geen... gebeurd, Jeroen. Hè? We ja. gaan met ge geen taboes uh, vrolijk uh, uitkomen. Dat, dat, dat kan niet met dit rapport. En het kan niet, gegeven de uitlating van Wilders eerder... Meneer nee, Vierman, u zegt het is eerder gebeurd. Ja, Verwacht we, we, we, u dan dat dat nu ook gaat gebeuren? Dat dan. het regeerakkoord wordt opengebroken, nou, Kilders, zegt u eerst de eerste dag na de verkiezingen heeft hij de AW-leeftijd losgelaten. Uh, dus ik, ik zeg, het zit niet zoveel voor dat soort uh, keiharde ja. uitspraken. Dus uiteindelijk is hij flexibeler dan wij misschien uh, denken? Nou, dat, dat weet ik niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Ik wijs alleen op het feit dat hij een, een elementaire verkiezingsbelofte de dag na de verkiezingen brak. Hmm. Uh, dus uh, ja, als dat beginsel uh, wordt gecontinueerd, dan is er nog veel flexibiliteit te verwachten. En? Maar we moeten even de karakter ja. van wat er nu ligt. Want het rapport dat ja. nu is geen vastgestelde koers, dat is een voorstel voor een koers bijeengedacht en gebracht... door een, een twintigtal mensen... die zeggen volgens ons moet het die kant op. En dat heeft de functie dat binnen de partij... daarover overeenstemming moet ontstaan. Dat is één. En twee, dat moet worden we uitgewerkt... in concrete maatregelen. Ja. En daar is tijd voor nodig... En daar is heling voor nodig binnen de partij. En ja. dat is de functie van dit rapport op dit moment. Ja, maar het is wel een andere kant dan de kant waar het regeerakkoord nu op gaat. Ja, maar het regeerakkoord is gesloten... en we kennen allemaal de geschiedenis... in de situatie dat er geen andere mogelijkheid was... om tot een werkbare meerderheid te komen. Nogmaals, ik ben daar nooit voorstander van geweest. de alternatieven is... zijn er natuurlijk... Nee, Altijd. Nou, God, het, is God, het, is het is er niet van gekomen. En er is destijds door de fractie... en de fractie gaat daarover... Ja. en niet de partij, is gekozen om deze, deze ja. samenwerking aan te gaan. En in de partij is nu de zaak om uit te maken... of we dit moeten continueren of niet. En de ja. geest van dit stuk zegt... daar moeten, moeten we een andere richting over gaan. Ja. Arie Slob even, uw collega, fractievoorzitter... dan uh, Van Haarsma Buma van het CDA. Is dat een benijdenswaardige benijde positie die hij nu heeft? Dat hij twee CDA's eigenlijk moet bedienen? Nou, voor hem zal het wel heel lastig worden. Ja, ik denk dat er veel op hem uh, nu af zal uh, gaan komen. Want hij moet wel de verbinding maken. Aan de ene kant de verantwoordelijkheid voor uh, de samenwerking met de VVD en de PVV. Aan de andere kant een partij die, uh, dat zal natuurlijk nog moeten blijken vandaag en, en hierna... Uh, in de komende maanden uh, heel uitvoerig spreekt over hun inhoud. En, en, en daar met heel veel warmte over spreekt. Dat heb ik gisteren ook al gemerkt bij heel veel mensen. En dat zie je nu ook bij de heer Veerman. Oh. Uh, uh, ja, een inhoud die toch uh, behoorlijke spanningen oproept op met datgene waar ze dan misschien uh, voor moeten blijven staan of voor zullen moeten tekenen. Ja, dat is wel een lastige positie voor hen. Lijkt me lastig. Ik vond bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, heb ik nog eens gekeken in het rapport. Nou, dat kom ik eigenlijk niet tegen. Alleen de NGO's worden uh, met warmte benaderd. Het, het, lijkt woord me ook terecht. het woord wordt niet genoemd. Nee, maar dat zou wel een punt van discussie kunnen worden in de komende maanden. Nou, ben ik wel benieuwd. Uh, wat doen ze dan? Uh, de ouderenzorg, daar zijn ze trouwens redelijk uh, uitvoerig in. En ook, ook goed, denk ik, want daar moet iets mee gebeuren naar de toekomst toe wordt ook nadrukkelijk aangegeven... Van ja, moeten al die ouderen nog een, een soort volksverzekering zijn... maar zullen we dat op een andere manier moeten gaan regelen? Dat is echt een hervorming, zou dat zijn, als je dat op gaat pakken. Maar dat mag niet vanwege dit uh, coalitieakkoord en gedoogakkoord. Want daar heeft Wilders voor gezorgd dat er grote hekken omheen staan. Dus dat, dat zijn wel onderwerpen dat ik denk van... ja, ja hoe... ga je dan nog drie jaar wachten? Of zeg je van, het is zo nodig voor het land dat we dit doen... Uh, we gaan toch proberen om daar overeenstemming over te krijgen. Ja. Als het CDA slim is, meneer Veerman en het CDA is een regeringspartij... dan probeert het toch vast de, de, de, de nieuwe uitgangspunten mee te nemen... in het regeringsbeleid wat er gaat komen. Ja, maar die nieuwe uitgangspunten zijn uh, volgens Hans gedragen... door 22 mensen die ze hebben opgeschreven. Uh, en het moet in de komende tijd blijken... of die nieuwe uitgangspunten breed in de partij gedragen worden... en of dat die uitgangspunten de partij verenigen... op een gemeenschappelijke opvatting. En dat is de taak van, uh, van uh, de partijleiding. En dat is de taak, de functie van dit rapport. Ja. Ja. En wie moet daar uh, gezicht aan geven? Ik bedoel, wat is dan het profiel van degene die daar uh, dat, dat nieuwe geluid moet gaan uitdragen? Wat is het profiel daarvan? Nou, een goede procedure is meestal eerst uh, een weten waar je, wat die persoon moet gaan doen. Ja. En hoe die persoon in elkaar zou moeten ja. zitten. En vervolgens dan de selectie te starten. Ja. En dan? Ja. Dus dat duurt Op, in dan die, dan wel die volgorde. Ja. En is er iemand die u ziet, want die vraag moet gesteld worden, u bijvoorbeeld? Uitgesloten. Oké, okay, goed, dan hebben we dat gehad. Weet u iemand anders? Even de logica uh, ja? in aanmerking nemen ja? die u eerder gezegd heeft. Ja? Daarom gebruik ik niet nee, ik zeg uitgesloten. Nee, dat hebben we nog genoteerd. Nee, dat, dat behoeft geen nadere vraagstelling meer. Uitgesloten. Uh, maar iemand anders, doe eens een suggestie. Nee, dat doe ik niet. Want, nou, uh, waarom doet iedereen er altijd zo moeilijk over? Nou, omdat de procedure is zoals die is. Als we een hoogleraar moeten benoemen, of we moeten een directeur benoemen, hm. dan zeggen we eerst, eerst wat, wat moet hij doen. Dan zeggen we hoe zou hij eruit moeten zien. Uh, niet uh, van buiten, maar van binnen. Hm. En vervolgens gaan we dan op zoek. Ja. En nu willen we het alsmaar maar omkeren. Ik begrijp wel dat we ontzettend benieuwd zijn wie daar nog straks uit het uh, uh, uh, uh, boven komt draaien. Ja. Maar uh, dat lijkt mij nou volstrekt de verkeerde procedure. Eén ding is duidelijk, ik niet. Nou, dat is wel heel duidelijk gezegd. Joon Dijsselbloem kijkt een beetje verbaasd. Uh, we, we gaan het u ook gewoon even vragen. Wie zou een goede CDA-leider zijn? Oh, daar, daar ga ik helemaal niet over. Maar uh, nee, ik stee, mijn, ad, niet. mijn advies in alle bescheidenheid aan de CDA... zou wel zijn om dit snel te beslechten. Omdat het enorm afleidt gewoon van waar je voor staat... wat je verhaal is. De dus leiderschapskwestie leiderschaps is ja, gewoon heel belangrijk. Zonder, uh, zonder leider, dat is tamelijk ingewikkeld. Ja. Daarom vind ik ook dat wij die discussie niet uh, voortdurend moeten opwerpen. In de toekomst komt die altijd vanzelf. Ja. Uh, er is altijd een moment van opvolging. Maar je hebt gewoon een leider of je hebt hem niet. En wij hebben er een. De ja. nou, leider. Ja, je hoeft niet de sfeer van de lijsttrekkers nu te praten. Kijk, dat is echt, dat ben ik met iedereen eens. Dat is, dat is pas echt direct aan de orde moment dat er ook verkiezingen worden uitgeschreven, maar het moet wel helder zijn wie de politieke leider is. Ja. En ja. Dat is dat... het nu niet, toch? Nee, dat is het bij het CDA nu niet. En dat lijkt me voor hen niet goed. Uh, maar goed, uh, ze zitten nu in deze situatie. En ja. wat ik dan wel waardeer is dat ze die inhoud goed stevig oppakken. Ik bedoel, dat is ook wel redelijk uniek. Dat een, een, een coalitiepartij dat doet in een periode dat ze in een regering zitten. Meestal zie je het andersom. Als een partij uit de regering gaat, dan uh, pakken ze de inhoud weer, uh, weer op. En zij doen dat nu uh, nou ja, lopende hun verantwoordelijkheid als coalitiepartij. Met alle spanningen die daarbij horen. Uh, dat vind ik wel van, uh, van moed getuigen En daar wil ik ze ook een groot compliment voor geven. Maar u gaat toch straks wel ook de nieren proeven van het CDA, denk ik. U zult toch ook straks, u bent beide uh, heel actief in het parlement... u zult toch straks het CDA ook wel even de duimschroeven aan gaan draaien... van wat vinden jullie nou eigenlijk, waar en, staan jullie nou, dat nou dat eigenlijk Maar dat hoort bij voor? politiek. Uh, we moeten elkaar voortdurend uh, de nieren proeven... En dat mag ook andersom naar de ChristenUnie toe uh, gebeuren. Ja. En uiteraard uh, zal dit rapport uh, met grote regelmaat waarschijnlijk wel terug gaan komen in de komende tijd ook in het parlement. Ja. En daar zal een fractie van het CDA zich natuurlijk ook wel uh, op instellen. Ja, nou één, één vraagje over het leiderschap. Tot slot, meneer Vermeer. wil ik dan toch nog wel stellen. U wil niet zeggen wie er geschikt is. Maar misschien kunt u wel zeggen dat u blij bent wie zich heeft teruggetrokken. Nou, dat, zou, nou dat, dat, is, dat, is niet, dat is niet correct. Ik vind, oh, correct, het uh, is gewoon een hele hartstikke leuke vraag. Ja, nee, dat ben ik wel van u gewend. Maar daar zal ook een heel een, net antwoord op komen. Kijk, ik vind het van uh, Maxime Verhagen uh, een, een, een grootmoedige daad dat hij de consequentie heeft getrokken uit de feiten. Uh, en dat hij plaatsmaakt voor uh, een nieuwe. Uh, in ieder geval duidelijkheid geeft en zijn positie daarvoor markeert, als zijnde niet van. Tekenis voor die functie. Dat vind ik grootmoedig. Uh, Zegt want... dat ook niet een beetje dat zijn missie mislukt is? Nou ja. Die, welke reden dat hij verder ook voor gehad heeft. Hij heeft dat besluit genomen. En, en uh, je kunt niet anders dan... Naar waardering voor opbrengen. In de zin van de, ook van de menselijke verhoudingen. Die, da die daar spelen. Hij heeft heel veel leven in de politiek gezeten. Hij heeft een hele duidelijke drive om dingen tot stand te brengen. Je kunt het er niet mee eens zijn. Uh, maar als dan, boven, als dan blijkt dat dat niet brengt of heeft gebracht wat hij zich uh, misschien had voorgesteld... en je komt dan tot de conclusie dat je plaats moet maken... dan vind ik dat een zeer grootmoedige houding en, en, en, en zeer, te, uh, zeer te waarderen. Maar als ik dan zeg dat, zegt dat zijn missie mislukt is, wat zegt u dan? Nou, dat, dat weet ik niet. Dat moet allemaal nog blijken. Okay, maar een ja. succes is het niet geworden. Laten we dat vaststellen. Dat is ook het bange vermoeden geweest van een aantal mensen... toen eraan het experiment werd begonnen. Maar aan de andere kant is destijds natuurlijk overwogen. Er moet worden geregeerd. Daar heeft Maxime zijn nek voor uitgestoken. Daar heeft hij ook de nodige pijn van geleden. Uh, dat eindigt nu in deze, uh, in deze vaststelling voor zichzelf. En de conclusie die hij eraan verbindt. En ik kan daar niks anders uh, dan waardering voor opbrengen. En niet zozeer dat je dan zegt, hij is er niet meer. Maar vooral en al allereerste plaats als persoon zo'n beslissing nemen. Waarbij je zoveel idealen hebt, dan mm. vind ik dat klasse. Meneer Dijsselbloem, uh, uw partij congresseert vandaag en morgen. En wij lezen groots in de Volkskrant op de voorpagina dat uw partij het kabinet de wacht heeft aangezegd. Volgens mij doet uw partij dat om de week. Ik leg de krant er even bij. Job Cohen, grote kop. Jongens, sorry, bekijk het maar. Dat is de boodschap van Mark Rutte. Behalve dan als het over Europa gaat. Dus wanneer is dat moment? Wat, wat zegt dit? Dit zegt dat in de komende maanden... als het zal gaan over uh, verdergaande bezuinigingen... het kabinet uh, niet bij ons langs hoeft te komen. Om te kijken, kunnen jullie op onderdelen ons steunen? Uh, want uh, ten eerste, uh, als... Uh, we voor extra bezuinigingen staan, dan willen wij over het geheel praten. Dus ook de 18 miljard die er al liggen. Waar wij totaal andere, uh, of op grote grote punten andere invulling aan zouden geven. We gaan niet op onderdelen steunen. Dan wordt het echt van hap, oh, snap, uh, dat onderdeel doen we met die partijen, dat onderdeel doen we met die partijen. Dat is Als men dan wat samen tot nu toe niet... zo gebeurd. Nee, niet qua bezuinigingen. Niet qua bezuinigingen. Dus, dus, de, koers de, is, dus de koers is gewoon even uh, omwille van de helderheid, en misschien ook wel omwille van de. Actor tijd. Uh, alle bezuinigingsmaatregelen die misschien naar, een, uh, uh, uh, naar nieuwe afspraken... die er gemaakt worden uh, binnen de coalitie en voorgelegd worden aan de Kamer... daar zegt de Partij van de Arbeid niet tegen. Wij zullen niet meewerken aan uh, een soort regeerakkoord uh, plus... waar men dan vervolgens zelf niet uitkomt. En dan gaan we die maatregelen met die partijen doorvoeren en die met die. En dan willen we meepraten over het hele pakket, inclusief... Uh, dan wil u in het kabinet... In het kabinet. Nee, dan uh, wil u in het kabinet. Ja, in het kabinet. Zeg. Oh, u wilt dan in het kabinet. Ja, zeker. Want als je meepraat over het hele pakket, heb je, maak je dus een nieuw regeerakkoord. En okay. dat betekent dus nieuwe uh, verkiezingen. En dat betekent nieuwe verkiezingen. Maar het is ook evident. Als, oh, deze, coalitie, de als deze coalitie er niet uitkomt en dat die verwachting is serieel en dan gaat men vervolgens shoppen, dan hoeft men niet bij de Partij van Albert langs te nee, komen. Dan even... moeten we een nieuwe verkiezingen hebben, maken okay. we een nieuwe nee. regering, nieuw uh, regeerakkoord met een pakket... wat ons in de toekomst verder brengt. En dat zal niet alleen bestaan uit platte bezuinigingen... overigens, maar nadrukkelijk ook uit hervormingen en investeringen. Ja, ik ging even dat, dat halen. Dan wil u in het kabinet... Ik dacht van, als ze dan uh, uh, uw steun willen... Dan, en dan kan er misschien iemand uh, in het kabinet plaatsmaken... en dan gaat u daarin zitten... Zonder nee. verkiezingen, dat is hebben we nee, verkeerd Nee, zonder begrepen. verkiezingen, nee. Er zullen verkiezingen uh, moeten komen. Ja, maar over uh, Europa... We staan voor een aantal hele grote keuzes. Uh, de crisis uh, verdiept zich op dit moment. Uh, overigens niet in onze buurlanden. Dat is wel opvallend uh, waarom het in Nederland wel zo is. Maar goed, dat is aan het kabinet om dat maar uit te leggen. We staan voor uh, mogelijk nieuwe uh, bezuinigingen. Uh, laten we dan ook een nieuw regeerrekkoord maken met een andere coalitie. Okay, en... Nieuwe verkiezingen? Alice Slob, zit iemand daarop te wachten? Nou, ik, zit, ik zal heel eerlijk zijn, heel dubbel in. Omdat ik aan de andere kant nu zie gebeuren... Uh, dat uh, we naar de 500.000 werklozen toe gaan. En dat uh, mensen om mij heen hun baan aan het kwijtraken zijn. Dus als het kabinet nu daar maatregelen voor neemt... Om, om, om te zorgen dat die mensen aan het werk kunnen blijven... dan zou ik niet tegen hen zeggen van... Uh, uh, uh, wij zeggen nee tegen u, we slaan de deur uh, dicht. Dan zou ik wel mijn steun uh, geven, ook als de PVV dat uh, niet doet... om een stuk verantwoordelijkheid te nemen voor die mensen... in een tijd waarin we in een grote crisis uh, zitten... Ja. Als het kabinet met voorstellen zal gaan komen om de woningmarkt uh, te gaan hervormen, de koop- en, en de huursector, uh, dan zeg ik ook niet tegen een kabinet: van dat doen we niet, want dat willen wij ook heel graag. Dus ik verbaas me wel een beetje over deze opstelling van de Partij van de Arbeid. Maar ik Harry, ben het zo wel zal met het, eens, zal het niet gaan. ze eens. Maar ik ben het wel Ach, met ze eens dat het niet zo kan wezen dat je alleen maar op één enkel deelonderwerpje kan spreken. Dat op het moment dat nu de zaak open ligt, moet er ook kunnen worden gesproken over de 18 miljard zoals die ingevuld is. En dan voelen wij ons verbonden met de Partij van de Arbeid als we bijvoorbeeld op tegen de toch wel exploitante bezuiniging op het persoonsgebonden budget of het passende onderwijs. Daar zal dan ook over gesproken moeten worden. En dan is de conclusie dus dat je over het geheel moet gaan praten. Uh, en het zal niet zo zijn dat men het ChristenUnie-programma... of het PvdA-programma gaat uitvoeren. Dat, ik, ik zou het de heer Slob wensen, maar zo zal het niet gaan. Mochten ze we dat wel doen, is weer de vraag aan de hand... waarom zitten we dan niet gewoon in de regering... Ja. en dragen we er dan ook verantwoordelijkheid voor... Ja. om ons eigen programma uit te voeren. Uh, dus uh, het, het, je kunt het niet ad hoc... althans, daar zullen wij ons niet voor lenen... ad hoc per maatregel het kabinet aan meerderheden helpen... om de financiële crisis ja, te lijden dat... te gaan... Uh, daarvoor moet er echt een ander het probleem van nieuw deze tijd komen. Het probleem van deze tijd is wel dat we in zo'n grote crisis zitten, ook rond de euro. Uh, mensen hun banen verliezen. Uh, dat, dat de aantrekkelijkheid van een, een, een verkiezing uh, die eraan gaat komen. En weer maandenlang uh, nauwelijks echte bestuurskrachten hebben, ook niet echt uh, heel erg uh, groot uh, bij mij is. Dus dat is wel het spanningsveld waarin we zitten. Yeah. Maar we zullen de ontwikkelingen nog moeten afwachten. Ik bedoel, in maart denk ik dat we daar meer over weten. En dan uh, kunnen we misschien wat nog verstandiger dingen over zeggen. Ja. Meneer Veerman heel even naar u. Uh, hoe groot acht u de kans dat uh, dat er inderdaad nieuwe verkiezingen zouden komen als de Partij van de Arbeid op wisselende onderwerpen zijn steun niet meer zou verlenen en daardoor belangrijke uh, maatregelen niet zouden kunnen worden uitgevoerd? Hoe, hoe groot nou, is die kans? Ik, nou, dat weet ik niet. Maar eerst plaats wil ik zeggen dat ik het van de partij van zeer heb gewaardeerd... dat ze hun verantwoordelijkheid nemen in zaken Europa en de financiële crisis. Bedoel, dat is besturen, daar, daar ben je voor gekozen. Ja, maar daarvan niet... heeft Job Cohen nu gezegd, bij die twee onderwerpen blijft het ook. Ja, dat begrijp ik, uh, maar dat zijn ook hele belangrijke onderwerpen. En voor wat uh, de andere onderwerpen betreft, woningmarkt en, en, en alles wat daarbij hoort... gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs... daar denk ik dat je moet kijken wat, wat de voorstellen zullen zijn die het uh, kabinet naar voren brengt. En dan hangt het niet alleen van de Partij van de Arbeid af... maar dan hangt het van de ChristenUnie af, van D66, van GroenLinks, kortom van de hele oppositie... in hoeverre dit minderheidskabinet, ik benadruk het nog maar een keer... Uh, in staat is om toch verschillende meerderheden te organiseren... Uh, rondom bepaalde deelbeslissingen. Uh, uh, ik begrijp wel de, de opvatting van de partij van arbeid... maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat als het werkelijk ertoe doet... dat de partij van arbeid dan ik ook op een deelvlak een uh, eerlijke afweging zou maken. Is dit in het belang van onze mensen om dit te steunen? Ja, dat is nou precies eigenlijk, meneer Dijsselbloem, wat uh, Veerman zegt... Uh, wel de vraag, want wat uh, Job Cohen vandaag in de Volkskrant uh, zegt... heeft hij natuurlijk al wel eerder gezegd. Er, zijn, uh, er is een voorbehoud, uh, met name bij het onderwerp Europa. Dus dat kan ook een moment suprem zijn... om het kabinet in de problemen te brengen. En dan uh, stemt de Partij van de Arbeid gewoon mee. Dus eigenlijk is het... We willen wel dat het kabinet weggaat... maar we gaan dat niet op alle onderwerpen echt realiseren. Nee, maar het is een, uh, wel een groot verschil tussen de redding van de euro waar wij steeds hebben gezegd dat dat voor ons een belangrijke prioriteit is. Ook een, echt een thema wat uh, ik zeg maar zeggen, de binnenlandse politiek soms overstijgt. Mm. Het gaat namelijk om het belang van Nederland als geheel. Uh, Nederlandse economie en Nederlandse banen. Uh, daar kun je soms op onderdelen zeggen... Nou, men had veel eerder moeten optreden. Men had eerder over die en die instrumenten moeten praten, et cetera. Uh, maar dat de euro gered moet worden... en dat daar een Europese aanpak voor nodig is, staat gewoon buiten kijf. Ja, hier de gaat de euro... het over iets anders. Als u de euro redt, dan redt u daarmee ook het kabinet. Ja, dat is inderdaad een afweging. Je zou kunnen zeggen, we laten de euro gewoon even barsten. Uh, dan <lacht> nou ja, veroorzaken dat... we politieke problemen... en dan kunnen we binnenlands politiek dus, uh... verder. Uh, die afweging hebben wij gemaakt, in alle openheid. Uh, het spijt me zeer. De redding van de euro is het afgelopen jaar zo urgent geweest dat dat zich niet leent voor uh, politiek met een kleine p. Hier is nu iets anders aan de hand. We staan voor weer aanvullende bezuinigingen. Mogelijk tot een omvang van 6 tot 9 miljard. Uh, deels in 2012, deels in 2013. Die komen bovenop een pakket van 18 miljard... Waar, waarin al een aantal keuzes zitten die wij gewoon pertinent niet steunen. Ingrepen uh, op de PGB's, op het passend onderwijs. slop noemden ze ook al. Het kan niet zo zijn dat nu bij een vervolgpakket... Uh, uh, de Partij van de Arbeid of anderen ad hoc worden ingeschakeld... om aan meerderheden te helpen. Dan nee. zeggen we, dan gaan we het eens even over het hele pakket hebben. Nee. Want een aantal van de maatregelen... verslechteren echt de economische situatie. Kosten gewoon banen in Nederland. Daar gaat de Partij van de Arbeid natuurlijk geen medeverantwoordelijkheid maar voor. Maar het kan natuurlijk toch wel spannend worden, Jeroen... als, uh, als, als er bijvoorbeeld op het, uh, uh, de punten die jullie, voor jullie zwaar wegen... het PGB, uh, patiëntgebonden budget of het bijzonder onderwijs of het speciaal onderwijs concessies worden gedaan... en verminderde bezuinigingen worden gedaan. in een pakket wat wordt aangeboden. Zou je dan zeggen van, nou ja, er zitten goede elementen in... maar het totaal uh, staat ons niet aan, dus doen we het niet. Dat is toch ook niet in het belang van uw nee, eigen oké, mensen? Ik ben altijd bereid om zeer hypothetische... te Veerman, hè, bedoelt u. Uh, meneer uh. Veerman. Nee, nee, nee, nee um, is oké staan, dat hoeft niet anders uh, te luisteren. Dus uh, ik ben handen. altijd bereid om over alle hypothetische situaties te praten. We hebben keer op keer rond passend onderwijs hebben we tegen het kabinet gezegd... Oppositie breed. We zijn bereid om jullie te helpen met deze bezuiniging, dat bedrag, maar de invulling op net op deze groep leerlingen, nemen wij niet voor onze rekening. Er was niet over te praten. Dus nogmaals, als men bereid is om overal over te praten, dan kunnen we een heel nieuw regeerakkoord maken. En dan is de logische vraag: zullen we dan ook gewoon in het kabinet gaan zitten? Wat ons betreft het antwoord dan ja. ja. Maar zo zal het niet gaan. Zo is de ervaring het afgelopen jaar niet geweest. Er was gewoon zeker op dat hard, de harde kern van het regeerakkoord, die 18 miljard, niet te praten. Ook niet over andere invullingen. Aris Nou ja, zo zal het niet gaan. Ik bedoel, met het nieuwe CDA... Uh, die toch een aantal waarden heeft omarmd, nu van die vinden wij belangrijk. En als ze die dan ook echt het lef hebben om die toe te gaan passen. Ja, we begrijpen zo. van Veerman dat dat uh, voorlopig tijdens deze kabinetsperiode niet te verwachten is. Nou ja, ik moet er nog in gesprek met, uh, met de fractie zelf, dat ze dat in de Kamer oh. doen. Maar dan zie ik wel mogelijkheden, ook met een aantal fracties uit de oppositie, om misschien ook wel van de 18 miljard misschien nog wat veranderingen mm. door te voeren. Als, als de coalitie zo graag ook door wil. Dan vermoed ik, als de druk heel groot gaat worden in de komende maanden... dat er misschien toch nog wel wat meer ruimte gaat komen... als er inderdaad in het afgelopen jaar is geweest. Want dat was vaak heel erg teleurstellend. Uh, maar dat zou moeten blijken. Ik zou in ieder geval niet op voorhand al die deurkaarten dichtgooien. Maar Kijk, Job Cohen heeft vandaag ook in de Volkskrant gepleit... voor een bredere belastinghervorming. Hm. Ook uh, reagerend op de voorstelling van het CDA op dit punt. Waarbij hij ook zegt, kijk, je moet dan ook thema's zoals ver vergroening... dus duurzaamheid in het belastingstelsel... verbinden met de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Proberen de lasten op arbeid verder te verlichten in Nederland. Um, dat, is een, dat is echt een fundamenteel andere benadering dan dit rechtse kabinet nu doet. Om, bijvoorbeeld op duurzaamheid uh, is het gewoon alles gesneefd, wordt het wegbezuinigd. Nou, meneer hebben heeft grote betrokkenheid bij natuurbeleid altijd gehad. Nou, en, Daar en de... zie je gewoon dat meer dan de helft van het budget er gewoon echt aangaat. Ja. Dat zijn echt grote andere keuzes. Dus je kunt wel zeggen, ja, maar als nu alles weer bespreekbaar wordt... waarom zou de PvdA dan niet meedoen? Dan zeg ik prima, als alles weer bespreekbaar wordt, liever vandaag dan morgen. Dan maken we ook gewoon een andere regering die dan ook echt past... Bij dat nieuwe beleid. En, maar, maar daar blijft maar, u. Voor verkiezingen zou ik geen voorstander zijn. Nee. Ik val Arie Slob bij. Kijk, we hebben uh, een hele lastige periode. 2012 is een cruciaal jaar. Ja. Um, en dan uh, dat eigenlijk weggooien door een heel jaar rumoer, verkiezingen, dan komen de vakanties en, en, en dan hebben, zijn we dus bestuurloos, bestuurloos. En bijvoorbeeld om in de reden te vallen, stel, tussentijds wisselen, stel dat dat, dat met de gedoogpartner uh, het kabinet er niet uitkomt en dat toch steeds andere uh, partners gezocht moeten worden om dan tussentijds zonder verkiezingen gewoon te ja. zeggen schuif aan. Ik zou, me, ik zou me een variant kunnen voorstellen waarbij als het uh, me zeggen, met het oogpartner niet verder kan en er een nieuwe meerderheden moeten worden gezocht, dat je tot afspraken komt. Uh, nieuwe afspraken komt met, uh, met andere partijen... die dat uh, of in een gedoog... maar uh, mijn voorkeur zou hebben gewoon in een kabinet... Dus erin wat, trekt? Ja, wat bijvoorbeeld uh, een afgebakende periode zal regeren... en uh, één, anderhalf, twee jaar en vervolgens dan verkiezingen. Dus... Dat geeft alle partijen de gelegenheid om orde op zaken te stellen. Ook de Partij van de Arbeid zit niet op verkiezingen te wachten, denk ik. Uh, die zijn ook bezig met een herorientatie. En hoe zou zo'n kabinet dan uh, heten? Die bestaat dan uit VVD, CDA en... En, en, en, en partijen die zich uh, op basis van de inhoud uh, uh, met elkaar zodanig kunnen vinden... dat ze een meerderheid vormen. Zoals uh, de ChristenUnie en de Partij van uh, Of de Partij van Arbeid en... En... daarbij hoort, dat, ah. dat is zeer wel denkbaar. Maar dan moet je dat een bepaalde periode laten regeren... met het uitzicht van verkiezingen. Omdat ik vind, verkiezingen zijn nu in dit geval in niemands belang. Niet in het belang van de partijen zelf, Mijn eigen CDA... Uh, daarbij niet uitgezonderd. We zijn midden in een discussie. Uh, die, die we goed willen voeren. En ook niet voor het land. Ja. Uh, en, en, en, dus, en dus niet voor ja. de mensen. Je maar het voorstel niet is dan dus eigenlijk: uh, minderheidskabinet, CDA, VVD houden zoals het nu is, maar dan met andere gedoogpartners vanuit het parlement. Nou, of een stap verder. Een stap verder, waarbij dus partijen in de regering deelnemen in een soort van, uh, een soort van gemeenschappelijke. Dat uh, is misschien een zwaar woord, maar een, een, een extra parlementair kabinet. Of een kabinet, overigens hebben we die in Italië en Griekenland, zien we die nu ook. Maar een partij waar het primair gaat om de bestuurbaarheid van het land te handhaven. Ja, en misschien wel met parlementair maar kabinet. Maar ik hoor je wel zeggen: ja. met verkiezingen daar kort achteraan. Ja, ja dus oké. Okay. Dus nou, misschien wel met deskundigen van Lijkt buiten. Dat is wel belangrijk. Uh, die uh, niet direct politiek gebonden nee, zijn. En zeker met verkiezingen daarna. Dat, dat is, dat is. Oké, okay, nou, we zijn er doorheen. Er komen geen verkiezingen. Het is uitgesloten dat uh, Veerman de leider wordt van het CDA. En wij zijn er uh, volgende week weer. Dat staat in elk geval absoluut vast. Ja, en de oproep voor een extra parlementair kabinet... hebben we ook genoteerd. Dank voor uw komst hier naartoe. Kees Veerman, Arie Slob, Jeroen Dijsselbloem. Dag. Samen thuis, samen dros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, de Graafzak, Herenveen. En is er een volgende aanval? En hier zelfs nog een kans? Excelsior Nak. Blijf een beetje hangen, die schiet hem drift. En Tente RKC. Moet nu gaan schieten op de voorzichtgever. Probeert hem te plaatsen in de Verrehof. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen.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 Vanavond rond kwart over acht op Nederland 2. Dit is Radio 1.